Hallo, hier is weer Robert met deze keer weer eens een filmtip. Net in de bioscoop is de dramafilm Black Swan geregisseerd door Darren Aronofsky met in de hoofdrol Natalie Portman. Naast dat deze film zeker Oscar Veeg is te noemen, blijkt het ook in de Verenigde Staten een grote hit in de homo-gemeenschap als Vliegen en Stroop, of bijen en honing, er blijkt een enorme aantrekkingskracht van uit te gaan. We volgen hierin Nina, een balletdanseres van in de twintig die de kans krijgt te auditeren voor de rol van de witte en zwarte zwaan in het stuk Het Zwanenmeer van Tchaikovsky. Nina is rigide, timide, zelfs frigide te noemen. De rol van de lieflijke maagdelijke witte zwaan is dan ook vooral op haar lijf geschreven. De zwarte zwaan daarentegen, die passie, lust en zinnelijk genot vertegenwoordigt, gaat haar heel wat minder goed af. Haar rivale Lily, gespeeld door Mila Kunis, weet beter raad hiermee en beschikt over het vermogen te dansen vanuit haar sensualiteit en haar zelfbewustzijn en kritisch denken daarbij los te laten. Wat volgt is een barre strijd. Nina vecht met haar rivale, maar nog veel meer met haarzelf. De regisseur die avances maakt en haar seksueel uit haar schulp sleurt... ...compliceert haar verkrampte verhouding tot haar eigen seksualiteit. Haar veel eisende moeder, die in haar een verlengstuk ziet... ...en de uitgerangeerde voormalige prima ballerina van de troep... ...met al haar bitterheid en zelfvernietigingsdrang zetten alles nog meer op scherp. Nina is bereid te lijden voor haar kunst. Ze oefent haar pirouettes totdat ze een teen breekt... Ze hongert zich uit, ze haalt haar meest duistere kanten naar boven met alle psychische gevolgen van dien. Als kijker zitten we op haar huid en we lijden mee. We voelen de gescheurde nagel, de bloedende vinger, de zelf toegebrachte krassen op haar schouderblad. Tegelijk zien we ook de realiteit vervormen door angstbeelden, hallucinaties en andere paranoïde waangedachten. Ja! Ze krijgt de rol van witte en zwarte zwaan, maar verliest zichzelf totaal, lichamelijk, geestelijk en emotioneel. Uiteindelijk blijkt zelfs het lot van de witte zwaan akelig synchroon te lopen met dat van haarzelf. Waarom resoneert deze film zo sterk met de GLBT community in de VS? Wat resoneert er eigenlijk? Zelf was ik ook redelijk aangedaan door deze film. Wat me ten eerste trof was het perfectionisme van het hoofdpersonage dat gruwelijk is, maar ergens ook herkenbaar en zelfs een beetje bewonderenswaardig als ik eerlijk ben. Het archetype van de witte zwaan is daarbij alomtegenwoordig als ik om me heen kijk in de gay scene. Want wie kent ze niet? Die jongens die een obsessieve orde voorstaan, die zo netjes zijn dat het bijna onmenselijk overkomt. Die jongens die naar buiten toe heel goed hoog kunnen houden dat het prima met ze gaat, dat ze heel succesvol, mooi en geliefd zijn, maar door hun verbetenheid erin juist onthullen dat ze enorm onzeker en eenzaam zijn. Of die jongens die gezellig met alles meelijken te kunnen doen, maar er een leven op nahouden van veel te veel sporten, te weinig of te ongezond eten, te veel alcohol of drugs gebruiken, onveilige seks hebben aan de lopende band en willens en wetens roofbouw op zichzelf plegen. Helaas is het herkenbaar die gevoelens van niet goed genoeg zijn zoals je bent, in verwoede pogingen verwikkeld iemand anders te worden, opdat ze je wel accepteren, wel van je houden. Black Swan Houd ons wat dat betreft een spiegel voor, een gebroken spiegel. Je moet bereid zijn het te willen zien, maar heb je dat eenmaal, dan laat het je de komende tijd niet meer los. Ga het zien als je durft. Black Swan